Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Schult van Hagen van Verkeer denkt na over een verbod op appen en sms'en in de auto. Ze bekijkt of zulke functies tijdens het rijden kunnen worden geblokkeerd. In het AD wijst de minister op de gevaren van telefoneren tijdens het rijden. Schult wil voorkomen dat een bestuurder zijn mobiele telefoon onder het rijden met de hand kan bedienen. De minister vraagt telecombedrijven met een techniek te komen die de telefoon tijdens de rit compleet overneemt. Het wegvervoer wil dat er meer geld beschikbaar komt voor het onderhoud en beheer van verkeersbruggen. Van veel bruggen is niet bekend hoe sterk en veilig ze eigenlijk zijn, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. (Tln). wijst op de problemen bij de Merwedebrug bij Gorkem. Daar mogen al weken geen vrachtwagens overheen vanwege haarscheurtjes. Dagelijks moeten 18.000 vrachtauto's omrijden door de plotselinge afsluiting van de brug. De eindexamens zijn dit jaar goed gemaakt door middelbare scholieren. Bijna 93 procent slaagden. Dat is het hoogste percentage in acht jaar tijd. Ruim 3300 scholieren hadden een acht of hoger op hun diploma. En daarmee slaagden ze cum laude. Het was de eerste keer dat landelijke cum laude diploma's werden uitgereikt aan middelbare scholieren. Leerlingen kunnen de diploma's gebruiken om zich te onderscheiden bij een vervolgopleiding of bij een sollicitatie, zegt het ministerie van Onderwijs. In China zijn negen mensen aangehouden in verband met een ernstig ongeluk op een bouwplaats bij een elektriciteitscentrale vorige week. 74 mensen kwamen om het leven toen ze werden bedolven onder een instortende stijger. Onder de arrestanten zijn de directeur van het Chinese bouwbedrijf, een ingenieur en twee beveiligers. Ze worden verdacht van nalatigheid. Waardoor de stijger instortte is nog altijd onduidelijk. Het weer, veel zon, maar wel koud. Het wordt een graad of vier. Vannacht kan het zeven graden gaan vriezen. Ook morgen veel zon. Dan wordt het drie of vier graden. Dit was het NFC DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog zo'n 40 files. Op deze weer heb je de meeste vertraging. A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naar de vesting en Bunschoten 14 kilometer. De vertraging is drie kwartier. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Acht en een half uur vertraging. A4 richting Amsterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Vier en dat kost je 20 minuten. A8 bij Zaandam richting Amsterdam is de weg dicht vanwege een ongeluk tussen Westzaan en het knooppunt Zaandam. Kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dat kost je meer dan een uur. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 noord richting de A10 zuid staat tussen de afrit Amsterdam Noord en het knooppunt Amstel 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A15 Rotterdam gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht 8 en 20 minuten extra.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 Even na drie uur welkom terug bij Softop Zaterdag op Ja, Jawel, uur twee van dit programma. En die openen wij met deze gauwouw van Elfenville. Je weet wel, die groep van Forever Young, Willem. Ja, die plaat die jij zo mooi vindt. En dit was de Sounds Like a Melody. Als eerste dus na het nieuws en weer. Nou, Q3 zit er inmiddels op. We weten wie morgen van Paul mag gaan starten. Maar dat gaan we niet verklappen. Want dat gaat Willem doen ze dadelijk om kwart over drie. Klopt, over een tweetal platen, platen gaan we uitvoerig met Willem van Densen de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 race voor Abu Dhabi die morgen om twee uur Nederlandse tijd van start gaat. Eén, die verklap ik wel, Max zal vanaf de zesde plek starten en hoe het allemaal zo gekomen is, u hoort allemaal over een tweetal platen en Willem zal daarover laten zeggen, zijn blik werpen. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda... want er zijn weer van alle evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, legt u uw pen en papier even vast. Klaar? Heel mooi. <laughs> Dan kunt u even meeschrijven voor alle evenementen... waar u eventueel naartoe kunt. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort... tussen de muziek door. En uh, wat voor muziek? Ja, prachtige muziek. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. En kijken kan je ook doen via wwwzfm live.nl. En we hebben inderdaad prachtige muziek wat eraan gaat komen. Wat dacht je van deze? De nieuwe single van Adele. En die heet Water Under The Bridge. Water Under The Bridge. Oké, maar gaat dit weer een groot hit worden in Nederland. You're water under the bridge. Ja, en zo dadelijk hoor je Willem van deze. Hij heeft voor ons de kwalificatie van de Formule 1 gevolgd. En wie start er morgen op pole position? Nou, we weten al dat Max uh, zesde staat. Hey? Ik ben, ben benieuwd wat het commentaar ja, wat, is van Willem. Wat heeft hij voor zich? Hoor ja. het zo dadelijk naar deze. Ja, en doe je lekker mee met deze plaats, vergeet je bijna de tijd. He? CFM ja, Race Radio, Pit <lacht> report. report. Maar het is recht tijd voor het Formule 1-nieuws. Hier is onze raceverslaggever Willem van deze. Was hij spannend, de kwalificatie, uh, Willem? Zeker uh, kwalificatie, uh, bepaalde startopstelling uh, uiteraard. En uh, er is nogal wat uh, te winnen in die uh, Formule 1 op dit moment. De laatste race van het seizoen, de 21ste race. En de strijd om uh, de titel gaat tussen twee mannen. Rijden in hetzelfde team uh, bij Mercedes. Loes Hamilton en Nico Rosberg. Rosberg uh, bevindt zich eigenlijk in een uh, riante positie. Hij mag derde worden en Hamilton uh, mag winnen. Dan, dan is hij evengoed nog uh, wereldkampioen. Maar ja, het eerste uh, opdracht voor Hamilton is uh, goed verlopen. Is pole position uh, bereiken. Dat heeft hij gedaan. Met op een tweede plaats uh, Rosberg. Uh, Zoals het er nu voor staat, zou de uitslag morgen zo zijn. Rosberg wereldkampioen dus. Derde was Daniel Ricciardo. Dat is de teamgenoot van Max Verstappen in de Red Bull. Vierde vinden we terug Kimi Raikkonen met Ferrari. Vijfde, Sebastian Vettel, eveneens Ferrari. En op een zesde plaats is het Max Verstappen. Max die in zijn tweede run een foutje gemaakt heeft. En derhalve niet... Uh, een tot een betere tijd kwam. Uh, maar goed, uh, de eerste zes, uh, alles is mogelijk. Uh. Zeker uh, gezien het feit dat uh, beide Red Bulls, Ricciardo en uh, Max Verstappen... die starten morgen op uh, supersofts... in tegenstelling tot uh, de rest van het veld die uh, van start gaan op uh, ultrasofts. Nee, wacht ja. Ricciardo en, en, en, en uh, Max, die, stappen, die, die starten op softs, toch? Nee, supersofts. En de, andere, de, beide, de rest van het veld heeft ultrasofts. Oh, okay. Dat is toch een uh, verschil in de banden. Ja, zo leer je nog he? nee. <laughs> nee, We hebben ook nog soft... Uh, ja, <laughs> Die wandelstrategie is enorm doorslaggevend, hè? Dat kan uh, doorslaggevend zijn. En uh, ja, morgen gaat het natuurlijk om de start. Uh, we hebben vaker gezien in het verleden dat het strijd nog tussen twee coureurs ging... en dat eindigde in een drama in de eerste bocht. De degene die uh, bovenaan in het kampioenschap uh, ja. staat uh, de titel had zonder het finishje. Dat hebben we eerder vandaag ook gezien in uh, GP3-kampioenschap. Daar ging het ook nog tussen twee uh, jongens... Uh, die de titel binnen konden halen... en in de eerste bochten gingen ze er samen van af. Of dat morgen gaat gebeuren met die Mercedes, dat betwijfel ik. Wat wel mooi zou zijn voor Hamilton natuurlijk... als hij als eerste wegkomt om het tempo een beetje aan de lage kant te houden... zodat de rest goed kan aansluiten bij Rosberg... En hem het leven zuur kan maken en er misschien voorbij gaan. Kijk, Dat kijk, zou een kijk. mooie stukje tactiek zijn natuurlijk van Hamilton. Maar, maar of hij dat doet, is maar vers twee. Maar dat zijn. zegt wel iets, tussen, iets uh, tussen de verhoudingen tussen Nico Rosberg en Hamilton. Ze gaan er allebei voor waarschijnlijk morgen. Ja, ze willen beide kampioen worden natuurlijk. Maar Hamilton die moet sowieso winnen. Enkele ja. plaatsen voor Rosberg eindigen. Dan zou je zeggen nou, uh, geef gasrij weg en zie wat achter je gebeurt. Dat hoor je aan het eind van de race wel. Maar hij kan toch... Een een beetje invloed daarop hebben door ja, Rosberg dan... een beetje op te houden. Niet vol uit te gaan, zodat uh, de rest daar kan aansluiten. En kan gaan proberen Rosberg voorbij te gaan. Want er moeten toch uh, twee auto's uh, tussen hem en uh, Rosberg in uh, komen. Ja, morgen dus een uh, spannende start en uh, vooral een uh, veteltje verstappetje. Zeg maar, He, dat, lekker dicht uh, bij uh, elkaar. We hadden het over uh, Hamilton en uh, Rosberg... wat om het kampioenschap gaat. Maar het zou mooi zijn als Max... Uh, Vettel uh, voorbij weet te streven. Want daar is ook een klein puntenverschil... tussen uh, om de vierde plaats. Vettel staat nu nog vierde. Max die zou hem nog voorbij kunnen gaan. En vierde in het kampioenschap uh, eindigen. Uh, dus ook daar is uh, nog strijd. Dat en is het... toch mooi als Max dat zou kunnen bereiken. Want... Uh, Laten we niet vergeten dat hij pas na zes races bij Red Bull ingestapt is. Daarvoor reed hij in de Toro Rosso. Zou hij het begin van het seizoen al in de Red Bull hebben gereden? Had hij waarschijnlijk toch al ruim meer punten gehad nu als Vettel? Ja oké, okay, maar je, je, je weet de spanning wel op te, op te voeren. Het uh, belooft een, een spannende ontwikkeling te worden tussen Nico Rosberg en, uh, en Hamilton. Maar ook Vettel uh, moet in zijn achteruitkijkspiegel kijken. Want Max zal om, uiteraard gebrand zijn om Vettel uh, nog te passeren. En dan, dan heb je dus de twee Mercedesen als 1 en 2 bij de wereldkampioenschap En 3 en 4 Red Bull. Ja, ja, ja. Uh, in het uh, teamkampioenschap is uh, Red Bull sowieso al tweede voor Ferrari geëindigd. Ferrari kan Red Bull niet meer inhalen. Maar je zegt, uh, Vettel moet in spiegel kijken. Nou, wij hebben liever dat hij voor moet kijken waar Max is, toch? <lacht> ja, zo, zo, zo is het, Willem. Weet... Morgen een uh, spannende race, dus uh, weer. hij begint om uh, twee uur. Uiteruit uh, gaan we weer volgen. Dat vragen ze bij voetbalverslaggevers uh, ook altijd. Wat is, doe even een, een, een, een, een voorspelling. Wie wordt volgens jou wereldkampioen? ja, als we kijken naar de, hoe het afgelopen seizoen gegaan is... de Mercedes die wegrijden bij de start... Ja, dan wordt toch uh, Rosberg kampioen als hij uh, netjes naar een tweede plaats rijdt. Maar god, bij de start uh, zien we toch dat van alles mogelijk is. En ik uh, zie niet zozeer iets tussen Hamilton en Rosberg uh, gebeuren... maar daarachter hebben we Ricciardo, Raikkonen Vettel... Die graag ook verder naar voren willen. En willen ze de museum dus voorbij? Moeten ze dat heel snel doen? Dus ja, ja klopt. Daar is toch een risico voor uh, Rosberg. En ja, hoe dat gaat verlopen, dat gaan we afwachten en zien. De sfeer is gezet. Zo is het. Morgenmiddag 2 uur Nederlandse tijd. Live op de diverse sportkanalen. De race van de laatste race van de Formule 1. Wie wordt 3 en 4? Dat is ja, heel spannend. Heel spannend. Heel spannend. Morgen, even naar half vier, dan weten we dat, uh, Albert-Jan. Nou nog? Ja, Ja, ja, ja. Dankjewel, uh, Wilfredeersen, voor het volgen van de kwalificatie. En morgen gaan we genieten van de laatste race van het jaar. En hoe gaat onze eigen Max het doen? Nou, we weten het morgen in twee uur.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 Ja, dit uh, blijft altijd weer een eind van het jaar plaatje. Op een hele volle manier. Je hoorde de Pet Shop Boys en West End Girls. Ja, Albert jan nou, de kwalificatie heb je ervan genoten trouwens? Ja, dat... Uh, nou, spannend, hè? Nou, ja, de, de apotheose is al, al spannend. En morgen om twee uur dan gierende zenuwen door mijn keel. Oh, oh, ja. Op, op oh ja, waarschijnlijk. Heerlijk. Want uh, ja, dus, dat, uh, ik, ik, ik veug me op uh, de tweestrijd tussen uh, Vettel en uh, Max... En, uh, en natuurlijk, uh, ja, wat doen die Mercedes bij elkaar? Zullen ze elkaar eraf duwen? Of niet? Nee, dat lijkt me ook. geloof niet. ik niet. Er staat zoveel geld op, op, uh, uh, op het spel, dus ze zullen wel hun hersens deze keer gaan gebruiken. Maar ik heb geen iets anders voor je. Hé, hey, ja. de kerst komt eraan. En dan weet jij alles? Van. Ja. En dan hebben we het over de adventskalender op onze CFM Zandvoort app. De kerstdagen, zoals gezegd erop, komen eraan wachten. Wordt een stuk makkelijker met de ZFM Adventskalender... in het menu van de ZFM-app. Doe mee vanaf 1 december aanstaande. Achter elke deur zit een leuke spreuk voor je. Het enige wat je hoeft te doen is zonder verder verplichtingen... aan te melden via onze ZFM Zandvoort-app... En onze app is beschikbaar voor je telefoon op tablet en te downloaden. Kan je me even, een wat is een adventskalender? Een adventskalender, ja, dat, uh, dat is altijd zo vlak voor de kerst, zeg maar. Ja. Dan, uh, ja, het aftellen, het zegt het al. Het dus aftellen gaat... naar, de, naar de kerstdagen en dan mag je elke dag een luikje openmaken. Oké. Okay. En dan normaal gesproken, als je hem voor je hebt bijvoorbeeld... zit er een chocolaatje in of uh, iets anders. Een mooie surprise, elke dag zo... Tot aan de kerstdagen. En verder gaat hij ook niet hoor, trouwens. Dat is vanaf dus niet, e de, niet de hele maand. Dus vanaf, uh, vanaf 1 december kan ik het eerste, eerste deurtje openmaken. Ja, precies. En ja. uh, doe je dat uh, op 2 december... gaat het deurtje van 1 december niet meer open. Dus uh, houd in de gaten. <laughs> Oké, okay, dus uh, en, uh, via de CVM app Via de CVM app En uh, die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. En niet alleen de adventskalender staat er ook uh, op... maar uiteraard ook het uh, laatste software nieuws... Ik kan luisteren naar CfM via de CfM-app. En nog veel meer. Is dat leuk meer. of is dat leuk? Heel leuk. Dus Adventskalender, vanaf 1 december, elke dag een luikje openmaken... en dan staat er een leuke spreuk of iets anders achter dat luikje. En niet te vooruitlopen, he? want als je op 1 december kan je die van 2 december niet openmaken. Nee, precies. precies. Oh, okay. Goed, en ik en... heb de spreuken uit mogen kiezen. Ze zijn heel mooi hoor, dit jaar. <laughs> dus, <laughs> Oké, okay, nou, dat ga ik zeker doen. Even kijken, de Adventskalender op de CfM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download onze app dan nu. Jawel zodat ik de even krijg weer te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Het is weer een hele stapel papier die uh, Albert jou voor zich heeft. Dus we krijgen weer druk de komende dagen, maar is deze. Hier is Imani. Just lay down. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right, you're right. Hold my steps, I'm in command, can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side, I taste is sweet. Your clue So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 Een hit van dit moment, Jorimani. En uh, ja, uh, take off my clothes, zo noem ik hem eigenlijk. Maar uh, hij heet uh, Dan Be So Shy. Het is uh, half vier, zo'n genoemd. Zit je er klaar voor, de evenementagenda? Ja. Heb je pen en papier in de buurt? <laughs> Dan kan je meeschrijven met Abidjan. Nou, je zou het bijna Vlugge. vergeten met alle, alle consternatie uh, in rondom Zandvoort. Maar uh, de Sinterklaas komt eraan, hè? Ja, ja, ja. En uh, dit weekend uh, zijn de kinderen van harte welkom bij uh, uh, Jump XL... aan de Trompstraat 2 te Zandvoort. Want dan is het tijd voor de Pietenjump. Vandaag en morgen van 12 tot 6 uur. Kom dit weekend, dus vandaag en morgen uh, van 12 tot 6 uur... langs bij Jump XL Zandvoort voor de Pietenjump. Er valt genoeg leuks te beleven. Alle kinderen kunnen daarnaast ook een pietendiploma bij hun afhalen. Gezellig. Vandaag en morgen van 12 tot 6. De pietenjump bij Jump XL, Tromstraat 2, te Zandvoort. Morgenochtend wordt er weer gewandeld. En dan hebben we het over de 10.000 stappen van Zandvoort. Om 10 uur wordt u dan ontvangen bij het startpunt. Anytime de Oude Halt aan de Vondellaan nummertje 2. Heerlijk wandelen en weerberichten voorspelt ook mooi veel zon morgen. Dus dat wordt een heerlijke frisse wandeling. Vanaf 10 uur tot half 12. De 10.000 stappen van Zandvoort startpunt. Vanaf 10 uur bij Cafetaria Anytime de Oude Halt aan de Vondellaan 2. En dat duurt allemaal tot half 12. Ook morgen is het weer tijd voor de muziek op de zondagmiddag van 4 tot 6 uur. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de Open Haard. En morgen onder andere de Amerikaanse jazzvokaliste Jacquel Levine. De deuren gaan open om half vier. en de locatie is de Oosterparkstraat 44 voor Studio Anthony. Dat allemaal vanaf 4 uur morgen tot 6 uur. Muziek op de zondagmiddag. En morgen met medewerking van de Amerikaanse jazzvokaliste Jackie. Levine. Levine. Wie zei je? <laughs> Nogmaals, Jackie Livien. De deuren gaan open om half vier. Dan maken we een bruggetje naar 4 december. Dan is het weer tijd voor Comedy Night. En dan hebben we het over het Amsterdam Beach Hotel Badhuisplein 2 tot en met 4. Vanaf 8 uur 4 december tot 11 uur s'avonds. Zandvoort lacht open, Mick. Comedy Night, verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen. We hebben de comedyavonden bij de Amsterdam Beach Hotel. 4 december vanaf 8 uur tot 11 uur. De entree bedraagt 6 euro. En voor diegenen die het niet weet, het hotel is gevestigd aan de Badhuisplein 2 tot en met 4. 4 december, Comedy Night vanaf 8 uur. Dan voor de 50 plussers gaan we nog even naar 6 december, want als om half twee is het weer tijd voor cinema nostalgie, en dan hebben we het over Café Society. Café Society vertelt het verhaal van een jonge man. Die het in Hollywood in de, van de jaren 30 hoopt te gaan maken in de filmindustrie. Wanneer hij verliefd uh, wordt, laat hij zich meeslepen in de zogenaamde café Society. De levende kunstenaars zien. Dat allemaal op 6 december vanaf half twee. En dan hebben we het natuurlijk over uh, circus Zandvoort, gasthuisplein nummertje 5. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden op de website van, van, van uh, het circus Zandvoort. Cinema Nostalgie, 50+, plus, Society Café, 6 december, vanaf half 2. dan afhankelijk van de belbus, 6 a uh, of 7 euro. Tot zover. Dat was hem? Dat was hem. Oké, okay, tot zover dus Even met agenda. Heerlijk, de Evenementagenda. Heerlijk, er komende de dagen weer genoeg activiteit aan hier in Zandvoort. Lekker genieten, we krijgen gewoon zin in Zandvoort, toch, hè? En CFM nu met de limits. Baby, CJ je yeah, tegen Willem Boer, oftewel Willem Bruist. Goedemiddag Willem. Ja, en ik zeg mijn ben terug natuurlijk. CJ. Yeah. Pluspunt, Ja. Yes. Ja, jij bent yeah. uh, live uh, bij Pluspunt. Ik ben live bij Pluspunt, helemaal goed, ja. Ja, want uh, wat gaat er uh, vanmiddag allemaal gebeuren daar bij uh, Pluspunt, Willem? Nou, we beginnen met, uh, ja... <lacht> Koffie. Koffie. <lacht> <lacht> Proost. En, uh, nou ja, goed, vanmiddag worden ze bekendgemaakt. Uh, de vrijwilligersprijs van de FIP Plus. FIP Zandvoort, sorry. En, uh, het wordt knetterdruk vanmiddag. Um, ben je al een beetje precies Hoe het allemaal precies gaat. Uh, ik heb het programma nog niet gezien, maar die probeer ik straks even stiekem in te zien. Dus dat uh, moet je me even ten goede houden. Uh, maar je wou iets vragen, wat wil je vragen? Ik was even benieuwd over hoe het met jouw zenuwen is. Heb je ze nog in bedwang? Ja, waarom, zou, waarom zou ik zenuwen hebben dan? Nou, omdat we ge, ge, genomineerd zijn voor de Vrijwilligersprijs. Ja, maar ja goed, CFM uh, uh, is niet de enige. Ik bedoel, we hebben een hele goede, hele goede ja, concurrent, wil ik niet zeggen. We doen allemaal hetzelfde en we dienen allemaal de gemeenschap. En wie, wie er ook wint, uh, ja, we zullen, uh, we zullen het zien. Maar mocht ZWM winnen, en in mijn hart zeg ik natuurlijk wel van... waarin mijn houten hart, uh, die begint er wel van te trillen, zeg maar. Zie je, hè? Toch? Ja, ja, ja. Zie je? Nou, yeah. Maar goed, we hebben, we hebben geduchte medestanders, hè. Dus ja. de, de, de, de, de koning... Het zijn niet de minste. Het zijn niet de minste. Ik wil uh, om maar een kleintje te noemen. KNRM, wat dacht je ervan? Zo? Ja. Ja, ook samen Ook samen. De winkel voor ook Zinkel? Hebben we nog hebben de winkel voor Zinkel hebben we nog. En... En Taneel Vereniging Wim Hildering. Ja, hou op. Jongen, jongen, jongen. <laughs> En dan, en dan dat, dat een hoe heet dat ook alweer? Eh, uh... uh, <laughs> Delta Radio bedoel je? <laughs> ja, die, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Maar wordt het, het al gezellig druk? Uh, het begint, uh, begint al te lopen. Ik kan je vertellen dat uh, de, de winnaar van uh, de zakenprijs, die was ook alweer, van de vishandelaar van de vis -min, Ja. Die zei dus net met een hele grote dozen vis naar binnen binnenlopen. Dus eh. Uh, hey. Voorlopig ben ik je wel. Voorlopig ben ik wel. <lacht> <lacht> nou, jij bent als een vis in het water daar. Ik, uh, ik zou de bollen over krijgen, ja. Ja, echt. Ik heb begrepen, wat, wat... Ik heb begrepen dat, uh, dat de genomineerden ook nog een soort pitch uh, mogen houden van een, een minuut. Uh, ja, dat, dat is correct. En uh, Nou ja, goed, ik weet niet uh, wie dat uh, van Zierwem doet, Roy van en... Beuringen doet dat. Heb je die al gesproken? Nee, niet gezien. Nou, Oké, okay. nou die komt zo meteen nog. En uh, die gaat dat doen. En uh, wellicht dat jij ook nog even aan, uh, aan, aan het woord komt. Want jij bent, jij bent, hoe lang ben jij nu bij CFM vrijwilliger? Uh, ja, jaar of twee. Ik ja. weet, maar ik heb het gevoel dat ik er op dertig jaar loop hoor. Ja, Hé <lacht> hey Willem, volgens mij kom jij ja. niet van hier. Of wel? Hoezo? <laughs> Hoezo, dat bedoel ik. <laughs> hey, uh, heel veel plezier uh, daarin. Uh, straks uh, na vieren gaan we weer uh, contact op je met je opnemen. Ja, dat is goed. Ik wil uh, eventjes, uh, uh, zometeen even eventjes na de uitzending, heel even wat doorspreken. Uh, maar het, het systeem werkt in ieder geval. Daar ben ik blij om. Heel goed. Blijf even hangen en dan uh, komen we zo bij je terug. Hartstikke goed. Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. Willem, live vanaf uh, Pluspunt. Zodra komt 4 uur. De prijsuitreiking. Vrijwilligersprijs 2016. En wie gaat er winnen? Nou, we weten het even voor 6 uur. They say we're young and we don't know. vanuit uh, Pluspunt, waar zo dadelijk om 4 uur de prijsuitreiking gaat plaatsvinden van de Vrijwilligersprijs 2016. Hij is niet zenuwachtig, maar ik ben een partijtje zeeuwachtig, ja. heel erg. Nou, het feit dat we genomineerd zijn is natuurlijk al. Ja, dat mooi. is hartstikke mooi. CFM dit jaar ook genomineerd. Mocht je het nog niet gevolgd hebben voor de Vrijwilligersprijs 2016. We gaan... Ja, dan gaan we het hebben over het uh, Zandvoorts Museum. Ja, en wel even een tweetal uh, items met betrekking tot het Zandvoorts Museum. Allereerst verborgen schatten in het Zandvoorts Museum. De zalen van het Zandvoorts Museum zijn veranderd in een grote. Onder controle uh, uh, chaotische tentoonstelling. Tot 31 december zijn de 250 kunstwerken die in de, in de katakomben opgeslagen lagen... uit hun winterslaap gehaald en afgestoft. Deze verborgen schatten zijn het DNA van Zandvoort. Ze zijn de erfenis van het Zandvo Zandvoorts cultureel verleden. Dus een aanrader om die tentoonstelling te gaan bezoeken... de verborgen schatten in het Zandvoorts museum. Nog meer nieuws vanuit het Zandvoortsmuseum. Art and More in het Zandvoortsmuseum. Op woensdag 30 november vanaf 2 uur... is in het Zandvoortsmuseum de poppenkastfilm Zandvoort te zien. Na afloop krijgen de kinderen limonade en een mooie kleurplaat. Met de museumjaarkaart is de toegang voor de kinderen en hun ouders helemaal gratis. Tevens krijgen ze een set van vijf aanzichtkaarten... met het mooiste van het Zandvoortsmuseum. Voorafgaand aan de Popcast film wordt een leuke rondleiding gegeven door het museum... waar allerlei voorwerpen van vroeger te zien zijn. Weten jullie hoe de wasknijpers eruit zagen vroeger? In het Zandvoortsmuseum kan je dat zien, vertelt museumbeheerder Hille Janssen. Ook zie je heel veel schilderijen van het Zandvoort van vroeger en nu. De tentoonstelling, zoals gezegd, heet het DNA van Zandvoort. Het Zandvoortsmuseum is het centrum voor kunst en geschiedenis in Zandvoort... met nieuwe en oude kunst rondleidingen, voorstellingen en workshop... over de geschiedenis van ons veelbesproken dorp aan zee. Dus voor de, voor de kinderen op woensdag 30 november vanaf 2 uur... Art and More in het Zandvoorts Museum. Ja, nog even over de wasknijper, Albert-Jan. Ja. Je zou hem maar uitgevonden hebben, hè? Nou. Oeh, geweldig. Hoe zag je er vroeger uit? <lacht> nou, je ziet het in het Zandvoorts Museum. Ik heb geen idee. Jij? Ik heb geen flauw idee. Geen flauw idee. Hout, plastic... Misschien wel van ijzer, je weet het maar nooit. In het museum is het allemaal te volgen hier in Zandvoort. Ginny, kom. Kom op. Steer af, bitte.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 Hoe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 Sie kommen. Sie kommen sich zu holen. Sie werden zich nicht finden. Niemand wird zich finden. finden. Du bist bei mir.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 als uh, genie. Ja, nog zes minuten te gaan, Albert-Jan. Nog zes minuten te aftellen is begonnen. Start van uh, de uitreiking van de vrijwilligersprijs 2016. En wat gebeurt er dan om uh, vier uur als je nou, daarbij Pluspunt binnenkomt? Ja, onze collega ter plaatse, Willem Bruist... die uiteraard de komende uur uh, uh, bij ons in de uitzending live verslag uh, zal gaan doen. In ieder geval een sfeerverslag... Het uh, stuurde ons zojuist het programma van uh, vanmiddag. En ik moet zeggen, de organisatoren weten de spanning er wel in te houden. Want, uh, ja, heel apart. Vanaf vier uur tot kwart over vier uh, is iedereen uh, is als het ware de binnenkomst... met een hapje en een drankje. En daarna natuurlijk een welkomstwoord door VIP en uh, de Vrijwilligersprijs 2016 en de juryleden zullen worden voorgesteld. En de vijf genomineerden krijgen de kans om uh, uh, uh, hun verhaaltje te doen... omtrent uh, hun eigen uh, uh, vrijwilligersorganisatie. En dat zal allemaal ongeveer tot uh, half zes gaan duren... En dan, uh, krijgen we nog de, dan neemt de jury, de organisatie, uh, het uh, woord weer... en zullen ze ook nog even de vijf genomineerden, de KNRM... de Rijlwinkel van Zinkel, toneelvereniging Hildering... en ook samen, en last but not least, uw eigen lokale omroep CFM... nog even nader toelichten. En dan uh, zal de dierenthuis Kennemeland uh, de wisselbeker overhandigen... want die moet weer ingeleverd worden... en die zal er naar een van deze vijf genomineerden gaan... En dan uh, komt uh, op een gegeven moment uh, het juryrapport. En uh, dan zal de burgemeester de prijsuitreiking doen. Allereerst natuurlijk de prijsuitreiking voor de publieke uh, door de publiek samengesteld en dan de juryprijs. En dat is dan zo allemaal rond uh, uh, half, zeven, kwart, nee, uh, half zes kwart voor zes plaatsvinden. En dan natuurlijk de klassefoto daarna. Ja. Uiteraard ja. door onze hoffotograaf Rob Bossink. En dan uh, daarna nog, is er nog tijd voor een hapje en een drankje. Dus ze houden de spanning er goed in. Als ik het programma goed gelezen heb... dan zal er zo rond half zes de, de, de, de zaak bekend worden. Wie de juryprijs heeft gewonnen dan wel de publieksprijs. Dus we houden, ze houden de spanning er nog even in. Ja, we houden je op de hoogte. Want in het volgende uur van dit programma... hebben we ook weer Willem Bruis. Die daar dus voor ons ter plekke staat. Plaatsen voor vier is deze gouden houden van Whitney Houston.